Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump gaat de G7-top toch uitstellen. Bij de volgende bijeenkomst moeten er volgens hem ook nieuwe landen worden uitgenodigd. Bijvoorbeeld Rusland, Australië, Zuid-Korea en India. En de top voor grote industriële mogendheden zou eigenlijk over tien dagen zijn... maar werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. En Trump wilde toch eind juni nog een bijeenkomst organiseren... maar komt daar dus nu van terug... Ergens in september wil hij wel een G7-top... maar dan met nieuwe landen... omdat de huidige samenstelling volgens hem achterhaald is. De ruimtecapsule van SpaceX, het bedrijf van Elon Musk... is onderweg naar het internationale ruimtestation ISS. Gisteravond, half tien Nederlandse tijd... werd de capsule succesvol gelanceerd. Het was voor het eerst dat een commercieel bedrijf... een bemande ruimtecapsule lanceerde. En ook was het voor uh, het eerst in negen jaar tijd dat er Amerikaanse astronauten naar de ruimte vertrekken... met een Amerikaanse capsule van een Amerikaanse basis. President Trump was daarom ook aanwezig bij de lancering in Florida... die eigenlijk woensdag al plaats had moeten vinden. Het werd toen uitgesteld vanwege het slechte weer. De laatste ronde coronatesten in de Engelse Premier League... heeft geen positieve gevallen opgeleverd. Daarmee blijft het totale aantal besmettingen staan op 12... Het is de bedoeling dat de voetbalcompetitie 17 juni weer wordt hervat. Gisteren werd bekend dat alle Britse topsportcompetities vanaf maandag weer verder kunnen. En de wedstrijden zijn dan wel zonder publiek. Het weer het is helder en het koelt niet verder af dan 9 tot 13 graden. Overdag, eerste Pinksterdag, wordt vrij zonnig bij 18 tot 23 graden. Ook waait het stevig. Op tweede Pinksterdag meer zon en ook nog iets warmer met 21 tot lokaal 25 graden. Dinsdag wordt het nog iets warmer. Vanaf woensdag is er dan weer kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu de nacht.